7 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering bespreekt maatregelen rond de verkoop van wapens die veel verder gaan dan de huidige wetgeving. Dat schrijft de Washington Post. Zo wordt volgens de krant overwogen om de achtergrond van wapenkopers veel beter te controleren, om de wapenverkoop op te nemen in een nationaal register, om de geestestoestand van kopers strenger te controleren en om de straffen te verhogen voor mensen die wapens dragen in de buurt van scholen of die wapens aan minderjarigen geven. Deze aanscherpingen van de wet worden besproken door een werkgroep onder leiding van vicepresident. Joe Biden. Volgens de Post komt de groep nog deze maand met een reeks aanbevelingen aan president Obama. Een meerderheid van 60% van de Nederlanders vindt dat het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw moet worden verboden mits gemeenten in plaats daarvan vuurwerkshows organiseren. Het blijkt uit een onderzoek van Pijl.nl in opdracht van een aantal lokale GroenLinks-fracties. Een paar weken geleden deed Pijl.nl een dergelijk onderzoek naar vuurwerk, ook in opdracht van GroenLinks. In die enquête was geen sprake van door de gemeente te organiseren vuurwerkshows. Toen was, was nog bijna 60 procent van de ondervraagden tegen een vuurwerkverbod. De NS verwacht voor morgen een drukke spits. Veel mensen gaan voor het eerst sinds de kerstvakantie weer naar hun werk of naar school... en bovendien wordt de dienstregeling morgen iets aangepast. Op grote stations vertrekken sommige treinen een paar minuten eerder of van een ander spoor. Er worden extra servicemedewerkers ingezet om reizigers te helpen. Schaatser Stefan Groothuis is voor de zesde keer nationaal kampioen sprint geworden. In Groningen eindigde hij na een spannend toernooi vlak voor Michel Mulder en Hein Otterspeer. Bij de vrouwen ging de nationale sprinttitel naar Marit Leenstra. Op de laatste duizend meter won ze overtuigend van titelhoudster Margot Boer. Laurine van Riesen eindigde als derde. Het weer? Vannacht af en toe een beetje regen, morgen bewolkt en nevelig. Het blijft meest droog en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Verdieping bij het wereldnieuws met Marcia Luiten. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar kijken we naar vrouwen... en hoe het ze vergaat in de meest vrouwonvriendelijke gebieden ter wereld... in Oost-Congo en in India. In Frankrijk is François Hollande zes maanden aan het bewind. Het is hem al gelukt om de oer-Franse acteur Gérard Depardieu weg te jagen... en wat heeft Hollande nog meer voor elkaar gekregen? Een reportage... In Irak laait de politieke strijd op. Koerst Irak af op een nieuwe sectarische oorlog. Tegen de klok van acht een gesprek met Michiel Lezenberg. En dan dit. Een plundering van bende A is bijvoorbeeld code 16. Dat sms de referent naar een speciaal gratis nummer. En dat bericht komt binnen in een computer bij Radio Mandolay. Als u wilt weten waar dat over gaat, blijf luisteren. We beginnen nu met India. Na de brute groepsverkrachting en moord op een 23-jarige studente nemen in India de vrouwendemonstraties nog steeds toe. Ze eisen dat het afgelopen is met het massale geweld tegen vrouwen. Het slachtoffer kreeg pas een naam toen haar vader die gisteren onthulde. Jyoti Singh Pandai heet ze. Normaal gesproken wordt in dergelijke strafzaken... de identiteit van de slachtoffers geheim gehouden. Waarom blijft in een land dat economisch zo hard groeit en moderniseert... de positie van vrouwen zo beroerd... Aan tafel is aangeschoven antropologe Loes Schenk-Zandberg. Welkom. Goedenavond. Mevrouw Schenk, u heeft in India gewoond en gewerkt. En sinds de jaren zeventig bestudeert u de positie van de Indiaanse vrouw. Nu komt in India verkrachting heel veel voor. Maar wat maakt deze zaak nou zo anders dan die andere zaken? Uh, dat, dat komt omdat het karakter van deze verkrachting uh, van een totaal andere orde is. En uh, van een totaal ander klasse kasten. Niveau, zou je kunnen zeggen. Uh, van oud zijn er natuurlijk uh, talloze verkrachtingen. Maar dat zijn verkrachtingen die meestal gaan over uh, landheren... die vrouwen van de allerlaagste kasten, zoals Dalit-vrouwen... van de oneraakbare of de tribale vrouwen, verkrachten. En dat doen ze omdat ze denken dat zij dat gewoon straffeloos kunnen doen... omdat die vrouwen, als het ware, hun... Bezit zijn hun horigen en dat zijn. Uh, de uh, grote verkrachtingen die uh, eigenlijk al, al decennia lang aan de orde zijn. En uh, waarvan de vrouwen ook niet meer uh, dit gaan melden. Of eigenlijk uh, nauwelijks melden bij politie. Omdat er een sterke cultuur heerst in India van blame the victim. Ja. Je zal het wel uitgelokt hebben. Of uh, het, het, er wordt geen aandacht aan geschonken. Het, het gaat allemaal... Al die. die wat, wat er dan nog gemeld wordt, dat blijft gewoon in de bureau liggen. Kijk, u zegt dit is een heel andere zaak. Want dit meisje was een studente fysiotherapie. Ja. Um, wat maakt dat een andere zaak? Omdat ze uit de middenklasse komt. Zij komt. Zij is dus goed opgeleid. Zij komt uit de middenklasse. Het is bovendien. en dat heeft veel vrouwen geschokt. een beestachtige verkrachting. Dus. Uh, maar het feit dat dit nu gebeurt van zo'n hoogopgeleid meisje, uh, met uh, dus voor fysiotherapeuten, uh, door mannen die in een artikel in... Uh, in de Guardian genoemd worden als mannen die uit uh, een soort uh, tussenwereld komen. Dat zijn mannen die uit dorpen komen waar nog een uiterst uh, conservatieve uh, zeg maar, ideologie bestaat over hoe vrouwen zich moeten gedragen. En uh, wat ze wel en niet aan kunnen wat ze wel en niet mogen. Archaïsche, feodale ideeën. En die komen naar de stad en die worden geconfronteerd met die vrouwen die nu allemaal. Uh, werken en in, in het openbare domein aanwezig zijn. En dat wekt natuurlijk weerstand en dat wekt, zeg maar, een enorme haat. En dat is echt een clash maar tussen de moderne dat... en de traditionele wereld. Nou, u zegt dat wekt een haat, bijna alsof dat vanzelfsprekend is. Maar wat is precies wat die haat oproept voor die mannen? Uh, ja, dat is dus een interessante vraag. Dat, dat, daar zijn ook een aantal artikelen over. Uh, daar wordt gezegd, die mannen die voelen zich als het ware... Uh, uh, Min of meer beroofd van hun privileges. Uh, zij kunnen in de openbare ruimte uh, zich uh, gewoon bewegen. Maar dat is niet iets wat vrouwen toegestaan wordt. Vrouwen uh, moeten gewoon thuis blijven en uh, zeg maar voor de kinderen zorgen. En uh, dat is dus iets van een soort uh, ja, conflict wat zich dus op deze gruwelijke manier uh, geuit ja, heeft. U zegt voor vrouwen... Um, uh, mannen vinden het niet eens zo heel gek dat ze vrouwen verkrachten. Dat, uh, he, zeker als het gaat om vrouwen van lage kasten. Die worden gezien als uh, ja, iets lagers, met minder rechten. Wat kunt u in het algemeen zeggen over de positie van de Indiaanse vrouw? Want er zijn natuurlijk steeds meer vrouwen... die al een, he, een, een gestudeerde middenpositie bereiken. Ja. ja. Nou Over het geheel genomen kunnen we dus zeggen dat... Uh, uh, ja... Uh, dat verschilt natuurlijk per regio en uh, het, het, in het noorden van India is dat veel sterker. Dat uh, vrouwen dus van ouds minder uh, waard zijn dan mannen. Dat uh, heeft te maken eigenlijk met de hele wortel van de Indiase cultuur waar ongelijkheid min of meer een basisprincipe is. Dat zien we bij de kasten, dat zien we bij de huidskleur, we zien het bij religie, allerlei andere zaken waarin de maatschappij verdeeld wordt in hoog, laag, beter, slechter, rein, onrein. En waarin ziet u de bron van die ongelijkheid? Is en dat misschien die... de, hun religie? Die bron van de ongelijkheid die komt onder andere doordat... Uh, in feite de fundamenten van de Indiaanse maatschappij... Uh, volledig stoelen op uh, de mannelijke uh, dominantie. Verwantschapssysteem verloopt via de mannelijke lijn. Ze zijn dus patrilineair. Erfrecht verloopt via de mannelijke lijn. Uh, mannen erven land. In principe kunnen vrouwen -er land erven, maar het komt bijna niet voor. Uh, als we kijken naar de plaats van... Wonen, natuurlijk. Dan zien we dat de vrouwen moeten de mannen volgen. Uh, eigenlijk alle instituties, normen, waarden zijn geëikt op de mannen, op de mannen klein. Okay. Nu zie je dat India een economie is die heel snel groeit, en al behoorlijke tijd. Die modernisering die komt met, de, met die groeiende economie... leidt dat niet tot een, een modernisering ook van de moraal? Ja, dat zou je denken dat dat zo is. Maar we zien een, een opmerkelijke paradox... dat dus inderdaad een bepaalde groep vrouwen wel meer kansen krijgt... en ook zich wat vrijer kan bewegen. Onder andere ook door invloed van Bollywoodfilms... en andere media en dergelijke. Maar aan de andere kant kunnen we zeggen dat de staats van vrouwen, de positie van vrouwen eigenlijk verslechterd is. En, daar, en ik zou twee dingen willen noemen die daar aan ten grondslag liggen. Dat is in de eerste plaats de hele kwestie van de dowries, de bruidschatten. Het is in jaar zo, als je gaat trouwen, dan moet je je dochter een enorm uh, kapitaal meegeven. En uh, door ook de vercommercialisering van de maatschappij, en doordat het ook een sterke consumptiemaatschappij geworden is, zie je dus dat die bruidsgaten steeds maar hoger, hoger, hoger geworden zijn. Maar nu is die bruidschat al in 1961 bij wet verboden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Heel goed. De wetten zijn er 61 verboden. Maar die worden nauwelijks gehandhaafd. Dus wat gebeurt er? Meisjes worden als een last gezien. Want die moeten dus een steeds grotere bruidschat mee. Uh, de, uh, dat wordt dus echt als iets onmogelijks. Tijdens onze verblijf in India hebben we al dit soort processen meegemaakt. Ik had een assistent, die moest uitgenodigd worden. Haar vader heeft zich geruineerd. Moest alle land verkopen, alle vee verkopen... om dus een behoorlijk bruidegom voor haar te krijgen. Uh, bovendien was er dus wat donkerder van huid en had ze wat uh, dunner haar. En dat moest allemaal gecompenseerd worden dus door maar die bruidschat. een steeds hogere bruidsgat. Ja. Waardoor zij dus steeds meer als lasten varen weg. Oké, okay. we zien dus nu um, die vrouwen gaan de straat op. Hè? Niet al, ja. al, bijna, al al meer, al tien dagen lang. De protesten nemen niet af. De politiek en politie hebben hard gereageerd. Ziet u nou hier iets ontstaan van een Indiase lente? Uh, ja. Nou, ik zou zeggen, laten we hoopvol zijn, want het is inderdaad zo dat dit een hele spontane beweging is, protestbeweging, van vrouwen die ook allemaal zelf aan hun lijven andere vormen van geweld ervaren hebben. En dat kan zijn van wat, wat we dat eve-teasing noemen, in bussen, uh, zeg maar, gepakt worden. En, en, eve-teasing, uh, dat is een beetje een eufemisme voor uh, uh, aanranding. Een van, uh, van, van uh, aanranding, aanstaren, in de billen knijpen, uh, lastigvallen enzovoort maar ook ergere vormen van geweld, huiselijk geweld. Zij weten wat dat is. En ik denk dat het deze beweging te kort zou doen als we zeggen... nou, het is eigenlijk maar een middenklassebeweging. Want ik, ziet u bijvoorbeeld ook mannen die zich nu um, aansluiten... bij vrouwen in die protestopstrijden? Ja, ja, dat valt heel erg op. Dat we heel veel mannen ook onder uh, dus de, de vrouwen die gaan protesteren zien. Ik heb allemaal berichten gekregen uit Calcutta, uit Pondicherry... van mijn vrienden... En die die sturen allemaal foto's. En dan valt het mij juist op dat er ook zoveel mannen bij zijn. Maar ook dat er vrouwen echt de armste vrouwen meedoen. Echt de vrouwen die ook nu denken van... ja, ook die traditionele aanrandingen en verkrachtingen... die moeten nu ook aan de orde gesteld worden. En daarom kunnen we zeggen dat het meisje... Die, wat nu zo beestachtig dus verkracht is en vermoord... dat is een soort symbool geworden voor alle geweld... wat er tegen vrouwen in die Indiase maatschappij plaatsvindt. Oké, okay, Jotty heet. Laten we Jotie. hopen dat Jotti wordt... wat uh, de Tunesische groenteverkoper werd voor de Arabische lente. Ja. Loescheng, dank u hartelijk voor uw komst. Ja, graag gedaan. Een andere plek waar vrouwen hun leven niet zeker zijn... waar verkrachting aan de orde van de dag is en onbestraft blijft, is Congo. Hoewel er in 2003 officieel een einde kwam aan de oorlog... is het er nog altijd onrustig. In de Kivu-provincies in Oost-Congo strijden verschillende bendes en milities tegen elkaar. En burgers, en dan met name vrouwen, zijn de dupe van deze strijd. Het lokale radiostation Mayandoleo Leo heeft sinds kort een systeem ingevoerd... waarmee het geweld beter in kaart kan worden gebracht. Kivu phone heet het. En via mobiele telefoons en sms'jes kunnen burgers op tijd worden gewaarschuwd voor milities. De Nederlander René Roemersma is betrokken bij het project. Tjitske Mus sprak met hem toen hij even in Nederland was. Vive le de l'actualité sure. Radio Maindelieu. Dit is Radio Mindeleo. Een radiostation in Oost-Congo. In de afgelegen gebieden in Afrika... is radio nog steeds het snelste en best bereikbare medium voor informatie. Community-radiostations brengen lokaal nieuws... geven voorlichting, schrijven polls uit en draaien muziek. Radio Mindoleo is zo'n community-radiostation... In Kivu, de provincie waar het nog altijd onrustig is. René Roemersma is met zijn bedrijfje Worldcom al jarenlang betrokken bij het station. Eerder hielp hij community radio stations opzetten in El Salvador en Angola. Iedereen heeft een radio en er zijn ook steeds meer uh, uh, van die goedkope telefoons die ook een radio hebben. Dus dat wordt ook steeds mobieler. Ja, een radio is nog steeds het middel. Het, het communicatiemiddel in dit soort landen. Ook in, uh, in Congo... Uh, de radio komt buiten de, de dorpsgrenzen en de, en de stadsgrenzen, de televisie niet. 6 de 15 de la République du Congo, bonjour. Op het hoofdkantoor in de stad Bukavu werken ongeveer 20 mensen. Maar daarbuiten zijn er over de provincie verspreid ongeveer 150 zogeheten luistergroepen. Dat zijn groepen mensen die het station bekommentariëren, van informatie voorzien en vertellen waar de lokale gemeenschap behoefte aan heeft. Ze functioneren als de voelsprieten van Radio Mindoleo. Die bellen regelmatig in, met name op zaterdag, is het community-gedeelte. Waarop zeg maar, alle communities aan het woord komen en zeg maar, hun, hun nieuws verspreiden via, via de radio. En op deze manier is de radio een van de best verankerde community-radio's die ik ooit gezien heb in Afrika of Latijns-Amerika, wat dat betreft. Maar het werk van deze voelsprieten is gevaarlijk. Het radiostation heeft al diverse referenten verloren omdat ze gepakt en vermoord werden. Het feit dat zij uh, geïdentificeerd zijn uh, als, als uh, op de een of andere manier behorend tot, uh, tot de radio en, en, en haar organisatie... Uh, gebeurt het meerdere malen dat mensen die, uh, die als, er een, uh, als ze op tijd zijn en ze weten van een aanval van de militie... dat ze naar nou, een andere stad moeten uh, tot die aanval over is omdat zij op de lijst staan en, uh, om als eerste gepakt te worden. En soms gaat het wel fout. Afgelopen voorjaar voerde René Roemesma bij Radio Mindoleo een sms-systeem in: Kifu Phone. Dat het voor die lokale referenten makkelijker, veiliger en goedkoper maakt. Ik geloof dat het de meeste gebruik te zien in Congo is, ik heb geen saldo. Kifu Phone werkt zo: de referenten hebben een lijst met codes die staan voor gebeurtenissen. Een voorbeeld: in Kifu zijn plunderingen en verkrachtingen orde van de dag. Een plundering van bende A is bijvoorbeeld code 16 dat sms de referent naar een speciaal gratis nummer. En dat bericht komt binnen in een computer bij Radio Mandolay. Die herkent aan de code direct waar het bericht vandaan komt... of het een noodbericht is of niet, of het op de radio moet... of dat het direct doorgestuurd moet worden naar de autoriteiten... of maatschappelijke organisaties in het gebied die in actie kunnen komen. Er zijn dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, er zijn berichten geweest... Van, uh, dat er op dit moment een uh, kapitein en een major van het... Uh, van het uh, Congolese leger uh, aan het verkrachten waren. Dan moest een journalist be bepalen van, ja, wat doe ik daarmee? Uh, ga ik daar gelijk mee uh, de, de, de lucht in, zeg maar? Uh, dus met, uh, op de radio? Of uh, moet dit bericht naar uh, de lokale commandant, zodat die uh, optreedt? Of moet het naar Monusco, dus de VN? Of moet het naar de gouverneur? En uh, al die berichten hebben op die manier zeg maar, een dubbele klassificatie. Dus het is een incident en, en daarbij ook nog een keer een klassificatie van wat de rapporteur wil dat ermee gebeurt. Phone biedt zo de mogelijkheid om informatie uit verafgelegen gebieden... te verzamelen en te systematiseren. Informatie die NGO's soms niet krijgen... omdat ze niet in al die gebieden komen, omdat het er te gevaarlijk is. Maar het systeem wordt niet alleen gebruikt... voor het melden van plunderingen en verkrachtingen. Het gaat ook over uh, of er ziektes uitbreken... of dat er uh, watertekort is, of dat er... Uh, een lokale kerk geopend wordt of uh, dat er een bruiloft is met 200 koeien. Uh, ik bedoel, het is heel breed. Het is ook een sociaal gebeuren. Het is niet alleen maar een uh, alarmlijst. En uh, die worden geacht, uh, iedere week, zeg maar, uh, de incidenten of de incidenten, de gebeurtenissen te rapporteren via sms. En de radio maakt daar dan weer een uh, lokale rubriek van. Het systeem kan mensen sneller waarschuwen en is veiliger voor de referenten. Omdat ze alleen bij het radiostation bekend zijn. Nee, het is niet moeilijk om, uh, om mensen te krijgen. Congolezen zijn dol op, uh, op radio maken, op praten, op uh, meningen ventileren. En, uh, het is wel moeilijk om mensen vast te houden... en, uh, en uh, dat er, uh, dat er zeg maar ook uh, ja, voldoende begrip is op wat de radio nodig heeft. Dus uh, dat je niet uh, per se uh, uh, het belangrijkste nieuws is... dat je een latrine geslagen hebt, als er ook cholera is. Daarom hebben de referenten het afgelopen half jaar allemaal een journalistieke training gekregen. Het blijft nieuws uh, en nieuws moet geverifieerd worden. Een radio kan niet het risico nemen om uh, verkeerde informatie uh, uit te zenden uh, waardoor er misschien uh, een sociale stampede volgt of iets dergelijks. Uh, het was trouwens bijna gebeurd omdat iemand tijdens de oefening uh, voor de Gein uh, het alarmnummer uh, intoetste en sms stuurde van dat er uh, 100.000 vluchtelingen aankwamen. Die bijna naar de hele groep verzonden werd. Dus ik bedoel, dat soort dingen, daar moet je ontzettend mee oppassen. Want, uh, zelfs uh, tijdens een training als schijntje kan dat nog helemaal verkeerd aflopen. Tenslotte wordt kifufoon ook gebruikt om luisteraars te kunnen laten reageren. Op Pols. Daar zijn Congolezen, net als Nederlanders, dol op. Deze bijvoorbeeld. Selon vous, la guerre du mouvement du 23 mars dit M23 peut prendre fin par quelle voie? Est-ce diplomatique, est militaire ou alors judiciaire? Deze gaat over de bende M23, die eind november de stad Goma ingenomen had. Wat moet hier aan gedaan worden, is de vraag. Mensen kunnen nu meedenken en reageren met een sms. We praten verder over de situatie in Oost-Congo met Steven Spitaals. Hij was lid van de groep van experts die rapporteert over Congo aan de VN-veiligheidsraad. Halverwege vorig jaar kwamen deze experts met een explosief rapport. Het rapport toonde namelijk aan dat buurland Rwanda betrokken is bij de rebellenbeweging M23 in Congo. U zit in een studio in Mechelen, meneer Spitaals. Welkom. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Um, de kivofoon hoorden we zojuist. Kent u dit? Uh, ik ben er zelf niet mee bekend, nee. nee. En, en als u dit zo hoort: um, een alarmsysteem mensen kunnen berichten doorgeven. Werkt dit? Um, dit gaat zeker werken, ja. Uh, het gebeurt denk ik ook al gewoon via sms met elkaar. Maar natuurlijk als het via de radio gaat, dan, uh, dan gaat het veel sneller en veel directer. Ja. U heeft zelf onderzoek gedaan op het terrein in Oost-Congo. U heeft ook soldaten van M23 gesproken. Wat vertelde zij u? Ehm... Um, hun verhalen waren natuurlijk voor een stuk uiteenlopend, omdat er soms verschillende achtergrond was. Maar er waren ook een, een heel aantal uh, gelijkenissen. Veel van hen zijn, uh, zijn niet, uh, niet echt vrijwillig gerecruiteerd. Zijn, uh, zijn toegetreden onder aanzienlijke druk uh, van een bevolkingsgroep of van uh, vroegere commandanten. Uh, en uh, bon, Ze hebben een, een aantal zware weken, in sommige gevallen een aantal zware maanden doorgemaakt. Um, en uh, veel onder hen waren, waren eigenlijk bijna opgelucht, zal ik maar zeggen... dat zij ze, krijgsgevangen genomen waren op, of, uh, of ontvlucht waren van, uh, van het front. Oké, okay. want um, kijk, etniciteit doet er toe in, uh, in Oost-Congo. Welke groep kwamen behoorden zij toe? Wel het overgrote deel van de M23-beweging zijn uh, van de tutsi etnie uh, Congolese Tutsis? Zijn... of Rwandese Tutsis? Uh, wel beiden. Uh, de grens is ook niet altijd heel duidelijk te trekken. Maar dus er zijn uh, con zeker Congolese toetsies bij. Uh, maar er zijn ook Rwandese toetsies bij. Uh, Sommigen met een identiteitsbewijs op zak. Die, uh, die gerecruiteerd zijn om, om uh, bij die rebellenbeweging alleen om, om daarbij toe te treden. En uh, gerecruiteerd zijn dit dan, moeten we dan denken aan vooral kindsoldaten... Uh, er is een heel groot percentage kindsoldaten. Nu dat is geen meerderheid, uh, maar dan spreken we bijvoorbeeld. Uh, ik ben gestopt met mijn mandaat in oktober en toen, uh, op zijn minst, waren er al meer dan 60 kinderen uh, die zich op een paar maanden tijd hebben uh, overgegeven of die terechtgekomen zijn binnen de Verenigde Naties, binnen het systeem van de Verenigde Naties. Nu 60 uh, kinderen. Als, als we bijvoorbeeld veronderstellen dat er 20% kan ontsnappen... wat al een, een redelijk voorzichtige schatting is... Ja. dan uh, kunnen we al rap over honderden kindsoldaten ja. spreken. Ja. Okay. En die betrokkenheid van Rwanda, um, hoe ver rijkt die? Komen de bevelen voor M23 direct uit Kigali? Um, op het slagveld natuurlijk zijn er ook Congolese commandanten, Congolese rebellen die die bevelen geven. Maar hoe hoger je op de bevelsketen gaat, hoe dichter we bij Rwanda komen. En dat was dan ook een van de voornaamste conclusies van ons rapport, was dat de eindverantwoordelijkheid, de, de, het opperbevel van, van de M23-beweging, uiteindelijk culmineerde in de Rwandese minister van Defensie, James Kabarebe. Ja, precies. James Kabarebe, um, dat is natuurlijk een de vertrouweling van uh, Paul Kegame, hè, de president van Rwanda. Mm -hmm. um, Rwanda mengt zich natuurlijk al jaren um, in het conflict in Oost-Congo. Welk belang heeft Rwanda nou precies om zich daar uh, zo te blijven bewegen? Er zijn natuurlijk een, een heel aantal Theorieën die eronder doen, er, er is sowieso een, een etnische link met uh, net die Congolese Tutsi bevolking die inderdaad ook geholpen heeft uh, om Rwanda te bevrijden en om Paul Kagame uh, aan de macht te krijgen. Maar zijn zij dus onderdrukt dat... in Oost-Congo, de, de Congolese Tutsis? Um... Bon, racisme is niet vreemd in, uh, in, in Congo, het bestaat en het, uh, de Tutsis zijn er in het verleden relatief vaak slachtoffer van geweest, maar uh, de voorbije jaren is dit zeker afgenomen en uh, op het moment dat de M23-beweging eigenlijk van start ging, hadden de, de Tutsi-militairen binnen het Congolese leger een, een zeer grote controle en een relatief, ik zeg wel relatief om te spreken over een, een gebied met veel rebellenbewegingen, maar ze hadden een... Een relatief veilige situatie voor hun, voor hun bevolkingsgroep. Maar, maar nog even naar die belangen van Rwanda. Um, uh, meestal hoor je dat het gaat om de grondstoffen. Hè? Rwanda exporteert daar, exporteert intussen uh, goederen die ze niet in hun eigen bodem aantreffen. Denk aan tantaal, erts. Um, uh, komt dat allemaal uit uh, Oost-Congo? Zeker, zeker niet allemaal. Er, er zijn bepaalde hoeveelheden, bepaalde mineralenvoorraden in Rwanda ook. Maar het is ook uh, sowieso een vaststaand feit dat er nog steeds Congolese mineralen uh, via Rwanda geëxporteerd worden als zijnde Rwandese mineralen. Dus, dus dat fenomeen bestaat nog steeds. Uh, niet meer op dezelfde schaal als uh, 2002, 2000, die periode. Um, dus Rwanda heeft uh, zeker belangen bij die mineralen. Um, maar nogmaals, in principe hadden zij via die Tutsi-militairen, um, hadden zij sowieso toegang tot de Congolese uh, mineralen. Um, waardoor, en dat staat ook in een, in een, uh, in een rapport van, van de organisatie waar ik momenteel voor werk in België, IPIS. Uh, daar wordt ook de nadruk gelegd op het feit dat, dat Rwanda misschien gewoon echt meer territoriale controle wilt krijgen. Ja. Um, op welke manier dan ook. Territoriale uh, controle, um, heeft dat ook te maken met het feit dat Rwanda zelf overbevolkt is en heel klein en Oost-Congo levensruim biedt? Wel ja, dat is, een, dat is een, andere, een andere piste die vaak voorop geschoven wordt. Uh, Rwanda is inderdaad um, overbevolkt nu al. Vooral aangezien een be belangrijk gedeelte van de bevolking van landbouw moet leveren. Dus de landbouwgrond is beperkt. Ah. Ook veehouderij is heel uh, erg populair in, uh, in Rwanda. Um, dus er is, is nood aan een bepaalde ruimte. En dat is ook een piste die voorop geschoven wordt. Dus ja, er is het mineralenverhaal. Um, okay. Er is een etnische link. Uh, maar wat het belangrijkste is, wat, wat we op het terrein zien, is dat er toch duidelijk een nood is aan een zekere controle over dat grondgebied. En wat dan juist de plannen van Rwanda daarmee zijn, dat is voor een stuk uh, speculatie. De rebellen hebben zich intussen teruggetrokken uit de stad Goma. Hoe staat het met hun opmars? Wel, die opmars is, uh, is zeker niet gestuurd. Um, er is nu inderdaad een, een zekere pauze. Er wordt gekeken naar die onderhandelingen. Nu op het terrein, uh, beide groepen zijn zich aan het versterken... maar het is zeker niet uh, gegarandeerd dat het Congolese leger... op dit moment in staat is om Goma te houden. Nee. Um, we, ja. zien, we zien ook Westerse bondgenoten als Amerika en Engeland... bondgenoten van Rwanda die um, uh, steeds dreigen met het terugtrekken van steun. Engeland deed dat um, een paar maanden geleden... maar begon er naar haar, haar hulp aan Rwanda weer te hervatten. Waarom uh, lijkt het alsof Westerse bondgenoten Rwanda niet echt aanpakken? Wel, uh, Rwanda is, is, is tot voor kort altijd een, een, een favoriet donorland geweest uh, binnen Afrika... ...omwille van een, uh, een behoorlijke efficiëntie van de besteding van die donorgelden. Uh, waardoor al uh, iets sneller een, een, een beetje... Ja, de landen waren een beetje meer blind voor, uh, voor het gebrek aan politieke openheid... ...en ook onder andere de inmenging van Rwanda binnen Congo... Uh, nu merken we toch dat uh, de bereidheid van zulke donoren om, uh, om die zagen een beetje onder de mat te vegen, dat die bereidheid toch, toch minder wordt. En ja, de, de, er zijn een aantal uh, landen die soms, zij het symbolisch, uh, de hulp teruggeschroefd hebben... Uh, dus er is, er is zeker een kentering. Maar, maar zoals u inderdaad zegt, het is uh, voorlopig... Ja, de fluwele handschoenen zijn, ja. zijn misschien toch nog, toch nog aan hè, op dit moment. Ja. Even heel kort tot slot. Als het in het oosten blijft rommelen, raakt Congo steeds meer gedesintegreerd. Is het mogelijk dat Congo uit elkaar valt? Um, op korte termijn lijkt mij M23 zal, zal, zal niet in staat zijn om om, om uit te laten vallen. Ze hebben heel hard getracht om, om meer brede steun te, te krijgen in verschillende delen van het land. Ze hebben dat niet gekregen, dus daarop zou ik zeggen nee. Maar we zien dat het in andere streken van het land wel rommelt, sommige daarvan los van M23. Um ik zie het voorlopig niet gebeuren. Uh, Congolezen hebben een sterk nationaal gevoel, uh, maar er zal misschien toch een, een, een krachtiger beleid moeten komen vanuit Kinshasa, want zolang dat er de, de Congolese politici zelf geen krachtdadiger beleid uh, voeren en meer doen voor de, voor de regio's die verder van, het, uh, van de hoofdstad Kinshasa liggen, dan, dan bestaat dat risico wel. Ja. Oké, okay. hartelijk dank. Steven Spitaals. In Frankrijk werd dit voorjaar de socialist François Hollande als president gekozen. Maar hij woonde geen acht maanden op het Elysée en zijn populariteit is al op een ongekend dieptepunt beland. Nog nooit was een Franse president zo kort na zijn start al zo impopulair. De reden, de economische crisis, de snel oplopende werkloosheid... en de toenemende armoede. Correspondent Frank Renaud peilde de stemming in de Noord-Franse stad Calais. De Rue Royale is een van de belangrijkste winkelstraten van Calais. Maar als je hier rondkijkt, dan krijg je toch een beetje een triest beeld van de stad. Want ik zie heel veel winkels die helemaal leeg staan. Ik zie daar een etalage waar zeil voor gespannen is. En ik zie verderop aan de andere kant allemaal borden hangen. à louer, te koop, te huur. De winkels staan hier leeg en de leegstand is enorm aan het toenemen. En dat is ook in winkelcentra verderop in Calais... De winkels staan helemaal leeg dichtgetimmerd met houten planken worden verbouwd of staan gewoon echt al heel lang leeg omdat er niemand is te vinden die zich erin wil vestigen Bonjour Bonjour Marie-Hélène Gat is de eigenaresse van de la cadrerie. Oh ja, La Cadrerie is een kleine winkel, een pijpelaatje eigenlijk, waar ze dus lijsten verkoopt. Althans, waar lijsten op maat worden gemaakt door haar voor mensen die met hun posters, schilderijen komen. En je kunt er zelf ook nog posters kopen. Mevrouw Gat, bij u gaan ook de zaken niet helemaal goed, begrijp ik. Effectivement, het is niet de panacee in dit moment. Le commerce is assez moeilijk in Calais. Ja, het is heel erg moeilijk zaken doen in Calais, want u wilt zelf ook stoppen met de winkel. Donc oui, je pense que la cadorine niet plus iets quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est en vente. C'est pas en vente, on fera autre chose, une autre activité mais plus une activité spécialisée. Ik heb de winkel te koop gezet inderdaad en ik zoek ander werk, maar niet zoiets gespecialiseerd als lijsten maken, want dat verkoopt gewoon niet meer. Dan nou bent u ook voorzitter van de winkeliersvereniging hier in de straat en u bent niet de enige met problemen. je sais pas à er zijn er vier of vijf in de straat, zo'n beetje, die van plan zijn de winkel te sluiten of die failliet zijn gegaan inderdaad, omdat er gewoon niemand meer binnenkwam. Nou heeft de regering van president François Hollande, de socialistische regering, gezegd dat ze juist kleine bedrijven willen gaan helpen. U bent een klein bedrijf, u bent alleen hier. Heeft u daar al iets van gemerkt? Uh, niet. No. We Ik hoop dat Ik heb er nog niks van gezien, inderdaad. Geen enkele maatregel die mijn bedrijf heeft geholpen. Onze taxpro's zijn nog Ze zijn zelfs omhoog 15% jaar. Belastingen voor ons, voor bedrijven, zijn juist omhoog gegaan. Met 15% zelfs hoor ik van een collega die meer moest gaan betalen. Dus daar zijn we helemaal niet mee geholpen. Calais is de officiële werkloosheidshoofdstad van Frankrijk eind september werd bekendgemaakt dat het werkloosheidspercentage hier het allerhoogst is van heel Frankrijk. En het was destijds natuurlijk groot voorpagina-nieuws op de kranten en ook de opening van journaals op radio en televisie. Calais, champion de France du chômage. La ville se serait Calais, Calais par exemple, uh, presque 17% de chômeurs de Calais. à Calais. Calais a, a besoin d'une aide particulière. De werkloosheid in en rond Calais ligt officieel op 16,8 Terwijl het landelijk gemiddelde in Frankrijk zo'n 10 procent is. Dus hier is het bijna twee keer zo hoog de werkloosheid. Onder jongeren is de situatie nog veel ernstiger. Want van die jongeren zit een kwart werkloos thuis. 25 procent van de jongeren in en rond Calais is werkloos. Maar aan de rand van Calais bevindt zich de Mission Locale, als dat heet. En dat is een klein soort bureau waar jongeren op weg worden geholpen die werk zoeken. En die kunnen we hier ook vinden, die jongeren. Drie jongeren zitten er die, gaan, die dus op zoek zijn naar werk met behulp van die Mission Locale. Bonjour. Bonjour, Amandine Laskelec, j'ai 22 ans. Bonjour, Juliette Flandrin, j'ai 21 ans. Bonjour Ludwine Carlo, ik 23 jaar. Drie dames, 22, 23 en 21 jaar dus, op zoek naar werk. Hoe lang ben jij, Amandine, al op zoek naar werk? Dat heeft drie jaar. Drie jaar al op zoek naar werk. Wel al baantjes gehad ook? Nee, jamais. Nee, nog nooit werk gevonden inderdaad. Niemand van jullie drieën heeft dus nog echt een echte baan gehad met een uh, vast contract? Nee, nog jamais. Nog nooit. Waarom is het zo moeilijk om dat te vinden in Calais? Moi, voor uh, mijn part, het probleem is de ervaring. Ik heb nog niet veel ervaring voor de patrons die recherchent in Calais. Justement. Het is vooral de ervaring. Een baas hier in Calais vragen veel ervaring. En dat heb ik nog niet, omdat ik net van school kom. Oui, c'est pareil. Il faut toujours une expérience minimum de deux ans. Et c'est pas... On nous laisse pas notre chance. En de banen die ik zoek, wordt twee jaar werkervaring vaak gevraagd. En dat heb ik gewoon niet, omdat ik van school kom nog maar... Nou, heeft de regering van François Hollande, de nieuwe regering, euh, heeft beloofd om de werkloosheid als hoogste prioriteit te hebben, om die aan te pakken Ook merken jullie daar nou wat van? Uh, Apparemment, les contrats d'avenir yeah, commencent uh, à mis en place, en fait. Nou, er zijn een aantal contracten voor jongeren om werk te zoeken. Heeft de regering gesteld, en dat begint hij nu een beetje. Maar après, ça touche pas non plus tous les jeunes. Maar het is niet voor alle jongeren weer. Waarom niet? Het is vooral voor de jongeren die helemaal geen ervaring hebben en ook geen diploma. Die niet zijn bijvoorbeeld. die hun school voortijdig hebben afgebroken en al heel snel zijn gaan werken, maar niet eens een diploma hebben. We hebben diploma's, we missen gewoon de fait. Ja, en dat geldt voor ons dus niet. Daar komen wij dus ook niet voor in aanmerking voor dat soort banen van de regering. Want we hebben wel een diploma, we hebben alleen geen ervaring. serieus? <middels>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 Zo'n 1600, 1700 mensen had c in dienst. En dit jaar werd het bedrijf dus failliet verklaard. Zo'n 400 werknemers van c werden opgenomen in een nieuw bedrijf. Een doorstart eigenlijk van c My Ferry Link heet dat nu. Die varen weer heen en weer. Maar de andere werknemers van c ja, die zaten werkloos thuis. sérieux? In een straat met huizen met uitzicht nota bene, op de vuurtoren van Calais zit een heel klein kantoortje. En hier is het syndicat maritime Noor gevestigd. En dat is een soort vakfederatie zullen we zeggen van oud-personeel van Sea France. Bonjour. En in dat kantoortje komen oud-werknemers die ontslagen zijn door Sea France af en toe samen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 Ik kom hier nu aan, eind december, in mijn laatste maand van de werkloosheid, en après is het de ISIS. Hij is nu inderdaad twee jaar werkloos, heeft gezocht naar werk, maar heeft nooit nog een baan kunnen vinden in die twee jaar. Uh, en hij komt nu aan het eind van zijn speciale uitkering die hij kreeg, omdat hij ontslagen werd bij Siervans. En dat betekent dat hij een nieuwe uitkering kreeg en een soort bijstand terecht komt in Frankrijk. En dat is een voorst achteruitgang. voor aan 1300 euro per niveau pôle emploi. Nu krijg ik nog een uitkering van 1300 euro in de maand. En après je descend à 469 euro. En straks, met die nieuwe uitkering, dan kom ik op 469 euro. En dat is volgende maand. Dus dat is een enorme achteruitgang. Dat is enorm.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 We staan in de Resto du Cœur van Calais. en De Resto du Cœur is een hulporganisatie die in heel Frankrijk actief is... om mensen die zelf niet genoeg geld hebben bij te staan. Er wordt in alle vestigingen van de Resto du Cœur eten uitgedeeld... voedselpakketten voor mensen die zelf niet kunnen betalen... en er wordt ook kleding bijvoorbeeld uitgedeeld. De mevrouw steekt een plastic zak met wortels en bananen in haar tas... en drie pakken melk gaan ook nog in de... Een soort koffer op wieltjes die ze bij zich heeft. Mevrouw, is dit belangrijk voor u om het hier te halen? Bah, quand même, quand on a ja, Dat quoi. Dat is een petit plus. Als je niet veel geld hebt, is het handig om het hier te kunnen halen. Hoe vaak komt u hier nou? Een fois par semaine. Eén keer in de week kom ik hier. En in de winter vooral. En voor wie haalt u dan? Voor uzelf alleen of ook voor anderen? Ben, pour moi-même, mon mari en mon fils. Voor mezelf, Juan. Voor mezelf, mijn man. Ben, le chômage, euh, pas, de, pas, de, euh, du, pas de travail en France. Euh. Encore que les restaurants du cœur sont là pour nous aider, parce que sinon ça ne passerait pas. Ja, we zijn werkloos, dus we hebben gewoon niet genoeg geld. En gelukkig is dit Resto anders zou het ons helemaal niet lukken. Madame D'accord. tiens, il y a une dame pour Lionel Jonas is de directeur van deze Resto de Cure in deze omgeving hier. Meneer Jonas, hoeveel mensen komen hier nou binnen per week? Ici on we chaque semaine à peu près 1200 familles, 1200 personnes qui viennent pour chercher l'aide alimentaire auquel ils ont droit. Er komen hier ongeveer 1200 mensen per week. En dat zijn zo'n ruim 400 families in totaal die we helpen. Merkt u nu ook dat er sprake is van een toename? Oui, effectief on a constaté depuis l'ouverture de la campagne d'hiver des restos donc le 26 novembre une augmentation de 10% du nombre de bénéficiaires inscrits à ce jour. Ja, er zijn 10% meer mensen hier gekomen voor de wintercampagne die we begonnen zijn dus het voedsel uitdelen deze winter 10% meer mensen dan dezelfde periode vorig jaar. En hoe komt dat? Ik denk dat que c'est tout simplement dû à la conjoncture économique qui crisis is het de werkloosheid die mensen naar hier drijft ook? Ja, oui, bien entendu. Puisque lorsque les droits aux acélix sont épuisés, après on passe dans le système du RSA. Donc les revenus sont vraiment minima. En donc le, les restos viennent en aide à ces personnes, notamment. Ja, als mensen werkloos zijn, krijgen ze na verloop van tijd inderdaad nog maar een hele lage uitkering. En dan zijn wij eigenlijk de enige instantie die deze mensen echt nog kan helpen. En il se trouve que malheureusement, le, la situation est telle que sans nous, beaucoup de personnes ne mangeraient pas à leur faim uh, tous les jours. Maar als wij er niet zouden zijn, dan zouden veel mensen hier in Calais... niet genoeg te eten hebben, niet genoeg voedsel thuis op het bord hebben. Dat was een reportage uit Calais, de stad met de hoogste werkloosheid in Frankrijk. Maar hoe kon het nou zo snel, zo slecht gaan met president François Hollande? Wat heeft hij fout gedaan? Correspondent Frank Renaud vroeg het aan politicoloog Jérôme Saint-Marie... die directeur is bij onderzoeksinstituut CSA. Dat pijlt met grote regelmaat de stemming onder de Fransen. François Hollande a bénéficié d'une assez grande pas exceptionnelle. 58% des confiance pour affronter les problèmes se posant François Hollande werd in mei gekozen met een redelijke meerderheid van 58% van de stemmen. Die Fransen dachten dat de socialist de beste kandidaat was om met name de economische problemen van het land en van de Fransen op te lossen. au cours de l'été, au cours d'une période qui a été marquée par d'importants plans sociaux. Maar al afgelopen zomer. ...waren er de eerste problemen. Bedrijven zetten massaal personeel op straat. Alle kranten stonden vol met berichten over de ontslaggolf die over Frankrijk ging. En François Hollande? Die hield zich stil. Hij liet nauwelijks van zich horen. En toen begon het te knagen bij de Fransen. De twijfels sloegen voor het eerst toe. De severiteit de opinie is dat 8 maanden. De zijn quinquennat, François Hollande n'est plus qu'à 39% de populariteit. En nu, bijna acht maanden na de verkiezing, kan François Hollande nog maar rekenen op de steun van 39% van de kiezers. Ter vergelijking, de vorige president, de rechtse Nicolas Sarkozy, was acht maanden na zijn verkiezing nog heel populair. Hij werd toen gesteund door 55% van de kiezers. Van de precede, Jacques Chirac in... Sinds de Tweede Wereldoorlog is er niet één president in Frankrijk geweest die zo snel en zo diep in de peilingen duikelde als Hollande. Alleen de rechtse Jacques Chirac kwam in de buurt. Ook hij probeerde in de jaren negentig de sociale verschillen tussen rijk en arm te verminderen, net als Hollande nu. Maar ook toen leidde dat tot teleurstelling bij de kiezers. Ze zagen dat er eigenlijk weinig veranderde. De redenen waarom de Fransen zich zo massaal van François Hollande hebben afgekeerd... zijn divers, zegt Jérôme Sainte-Marie. Savez... Het eerste probleem is zijn imago, meneer gewoontjes. Hollande wilde zich zo gewoon mogelijk voordoen. Hij was net als alle andere Fransen. En dat deed hij zo goed dat het zich tegen hem keerde. De Fransen dachten, is dit wel iemand die opgewassen is tegen alle enorme problemen die er zijn? De economische crisis, de snel oplopende werkloosheid. Kan hij die taak wel aan? Zijn tweede probleem is die werkloosheid. Per maand raken tienduizenden Fransen hun baan kwijt vandaag de dag. Daar is Hollande niet tegen opgewassen. Daar is niet één president tegen opgewassen. Bij de lagere inkomensgroepen is er ook teleurstelling. Hollande sloeg tijdens de verkiezingscampagne een veel kritischer toon aan dan daarna. Tijdens de campagne zei hij bijvoorbeeld dat zijn grootste vijand de financiële wereld was. Daar hebben de Fransen daarna weinig meer over gehoord. Hetzelfde geldt voor zijn houding ten opzichte van Europa. Veel kritiek vooraf en daarna niet meer. En is ook heel les tot slot zijn veel mensen, in de middenklasse vooral, teleurgesteld door de belastingverhogingen. Grote groepen Fransen zijn daar onder Hollande financieel op achteruit gegaan, zonder dat er zicht is op verbetering. François Hollande heeft één voordeel. Zijn persoon staat niet ter discussie. Mensen vinden hem aardig en sympathiek. Dat was bij Nicolas Sarkozy bijvoorbeeld niet het geval. De twijfels over Hollande gaan vooral over zijn beleid. Sterker nog, over zijn visie, over zijn politieke en ideologische koers. Veel mensen vinden dat Hollande geen strategie heeft. Hij heeft geen duidelijke visie op waar hij heen wil. Hij wekt zelfs de indruk dat hij het helemaal niet weet. Dat er geen uitgestippeld plan ligt waar het heen moet met Frankrijk. En dan zijn er ook nog zijn ministers. De regering van François Hollande straalt geen ideologische eenheid uit. Minister Arnaud Montebourg bijvoorbeeld van herindustrialisering, die is heel erg links. En minister Manuel Valls van Binnenlandse Zaken, die is juist weer rechts... Dat straalt eerder verdeeldheid uit dan eenheid van beleid. De Fransen zijn heel duidelijk in wat ze verwachten. Ze willen zekerheid over hun baan, over hun spaargeld, ze willen zekerheid over hun pensioen en over de zorg. Maar ze krijgen geen coherent antwoord van Hollanden. Geen duidelijke boodschap. parfois parler de competitiviteit. De ene keer wordt gesproken over de concurrentiekracht van bedrijven, dus dat klinkt liberaal. En daarna praat de minister weer over het nationaliseren van bedrijven. De Fransen hebben daardoor de indruk dat het een rommeltje is in de regering en daar zijn ze bezorgd over. C'est plutôt cette impression de cafouillage qui domine et qui inquiète profondément l'opinion. In Irak nemen de sectarische spanningen toe en sommigen vrezen dat dat kan leiden tot het opnieuw oplaaien van de burgeroorlog. De onvrede richt zich vooral tegen het beleid van de Shiïtische premier Noor al maleki Michiel Lezenberg, Midden-Oosten-deskundige... en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... is aangeschoven in de studio. Welkom. Goedenavond. Meneer Lezenberg, wat eisen de protesteerders nu? Uh, nou de, de meest concrete eis die ze hebben... is dat een aantal uh, vrouwen, uh, verwanten van Soenitische Irakezen die van terrorisme worden beschuldigd... Uh, die zijn tijdelijk gevangen gezet in de hoop... deze hun echtgenoten of uh, broers of familieleden zich te laten overgeven. Er wordt nu geëist dat deze vrouwen die zelf niks gedaan hebben... worden vrijgelaten. Maar er zijn veel algemenere eisen tegen het vermeende of reële dis de discriminatie van Sunnieten door de regering van Al-Maliki en de reductie van, uh, van Sunnieten tot tweederangsburgers. En die protest houden nu al twee weken lang aan. Want die reductie tot tweederangsburgers, dat is iets wat uh, zich heeft voltrokken... sinds Al-Maliki aan de macht kwam in 2005? Ja, eigenlijk is het probleem veel sterker in de afgelopen jaar geworden... omdat Al-Maliki steeds meer bezig is de macht naar zichzelf toe te trekken en voor zijn macht vooral steunt op de shiitische bevolking en op Iran. En daarmee dus eigenlijk automatisch ook de, de Soenitische Irakezen... en in mindere mate ook de Koerden steeds meer terzijde schuift. Want waarom uh, is hij bezig de macht steeds meer naar zich toe te trekken? Ja, wie wil dat niet? Hij wil alle macht naar zich toe trekken... want hij is de, de vertegenwoordiger van de centrale regering. En hij probeert heel duidelijk in tegenstelling tot eerdere plannen van een, een soort decentraal geregeerd Irak... er een heel sterk centraal geregeerde staat van te maken. En daar wordt hij ook wel eens uh, Saddam Light genoemd... Dus... omdat hij het centralisme van Saddam Hussein probeert te, opnieuw te installeren. Irak heeft een nieuwe dictator. Uh, het gaat steeds meer op weg richting een autoritair of dictatoriaal bewind... van Al-Maliki. heeft de afgelopen jaren de veiligheidsdienst... en het Irakse leger naar zich toe getrokken... en probeert ook steeds meer zijn politieke concurrenten uit te schakelen... of te verzwakken. Jarenlang hebben de Soenieten uh, met geweld van zich laten horen. Waarom gaan ze nu vreedzaam de straat op? Nou, ik denk dat dit een, een teken van de veranderende tijden is... maar ook van de nieuwe generaties die hier in het geding zijn. Uh, de protesten zijn vooral door uh, jonge Soenitische Arabieren gehouden. En ze zijn in die uh, beroemde Soenitische driehoek... met name ten westen van Bagdad gehouden. Maar dat was een jaar of acht geleden een vreselijk gewelddadige plek. Maar het zijn nu vooral vreedzame demonstraties... En een oppositiefiguur heeft al gezegd dat nu de, de Arabische lente ook Irak heeft bereikt. Dat is misschien een beetje te optimistische voorstelling... maar het is heel duidelijk dat de slogans en de eisen en de soort van protesten... heel duidelijk geïnspireerd zijn door wat er in Egypte en in uh, Tunesië is gedaan. En heeft dat geweld eigenlijk iets bereikt? Het geweld wat we eerst zagen in Irak zagen? Uh, helaas wel. Het heeft natuurlijk tot een soort van uh, etnische zuivering... met name in Bagdad geleid, omdat er nu heel duidelijk gescheiden etnische wijken zijn. Je hebt soenitische wijken, schiitische wijken... Veel meer van de Hoe heeft dat geweld dat uh, teweeg gebracht? Uh, letterlijk door Soenieten in Shiïtische wijken uit te moorden of te ontvoeren en omgekeerd. En dat is in het jaar 2005-2006 heel gewelddadig geweest. Maar dat is nu min of meer tot rust gekomen. Het valt ook niet te verwachten dat die stadssectarische burgeroorlog opnieuw zal uitbreken. Het zal eerder een oorlog tussen het leger en bijvoorbeeld de Koerdische milities zijn en... dan een stadsburgeroorlog. De protesten, nu, die vreedzame protesten op straat, zijn die een bedreiging voor uh, Al Maliki? Ja, het, het is een bedreiging, maar het is niet de eerste bedreiging van zijn macht. Maar het is een bedreiging uit een nieuwe hoek. Want al het afgelopen jaar is een poging geweest, met name door de Koerdische leider Barzani. samen met een paar andere oppositiepartijen om Al-Maliki af te zetten. Dat is op het allerlaatste moment tegengehouden door de president Talabani. Um, Daardoor leek Maliki enigszins versterkt. Maar nu zie je dat er ook gewoon protesten onder de bevolking zijn. En wat het allerbelangrijkste is, is dat nu ook een andere Sjaïtische leider... Muqtada al Sadr, tegen hem stelling neemt... en zegt dat die protesten op legitieme eisen berusten. Want wat heeft Muqtada al Sader hierbij te winnen? Uh, nou ja, Muqtada al die vist ten delen in hetzelfde water als al-Maliki. Omdat ze allebei Sjaïtische politici zijn... die onder Sjaïten proberen hun machtsbasis te versterken... Uh, het lijkt een beetje een aanloop te zijn... naar de komende provinciale verkiezingen in april van dit jaar. Um, Al-Sadr is altijd een soort van schiïtische oppositiefiguur geweest... maar het lijkt nu te kijken hoe ver hij steun krijgt onder de bevolking voor deze houding tegen al-Maliki... en in solidariteit met Soenieten en met Koerden. Hm. En, en hoe doet de regering van al-Maliki het eigenlijk volgens u? Hoe heeft hij het gedaan sinds 2005? Ja, als gezegd, de eerste jaren was hij vooral bezig met crisismanagement... omdat het een extreem gewelddadige situatie was. Dat is met name ook door die contra-guerilla-operatie... de Zorgete Surge, heel sterk tot, tot rust gekomen. Maar sinds de Amerikanen weg zijn... is hij heel duidelijk bezig zijn politieke rivalen uit te schakelen... of te verzwakken en een centraal autoritair regime te vestigen... wat verschrikkelijk corrupt is en met democratie helemaal niks te maken heeft. Is dat anders dan de Amerikanen hadden voorzien... toen ze hun troepen terugtrokken? trokken? Uh, bepaald. Ja, de, de Amerikaanse ja. optimistische hoop was... dat Irak een democratie met een vrije markteconomie zou worden. Maar daar is helemaal niks van terechtgekomen. Het is een, uh, een combinatie van meer of minder dictatoriaal geregeerde provincies... waar de olie economie het belangrijkste is... en ook een enorme corruptie in de hand werkt. En er wordt wel een parlement gekozen... maar de, de gekozen instanties die hebben heel weinig uh, macht... Ja. En in het buurland Syrië wordt een bloedige burgeroorlog uitgevochten. Heeft uh, dat conflict invloed op, uh, op Irak? Absoluut. Uh, je merkt dat met name al-Maliki bang is voor een destabilisatie van Syrië. Al-Maliki is op de hand van Iran en daarmee dus ook op de hand van het regime van Assad in Syrië. Mocht Assad ten val komen, dan wordt de rol van Iran in het hele Midden-Oosten sterk verzwakt. En ook de machtsbasis in Irak die, die verandert dan heel sterk. Oké. Okay. Nou Vandaag zagen we Bashar al-Assad uh, in een toespraak uh, live op televisie. Had hij iets nieuws te melden? Uh, helaas niet. Het waren weer tamelijk loze beloften en dreigementen aan iedereen die niet aan vreedzame oppositie deed. Maar het probleem is dat eerder de vreedzame oppositie door hem met geweld bestreden is. Het lijkt er zelfs op dat hij de poging om een nieuwe diplomatieke oplossing te zoeken door uh, Lachda Brahimi komende week. Ja. Dat, hij, dat hij die ook met deze toespraak verder ondermijnt. Nou en Nog even terug naar Irak. De derde etnische, grote etnische groep daar, dat, dat zijn de Koerden. Wat is nu hun rol in het geheel? Steunen zij soenite-shiiten shi of zijn ze helemaal zelfstandig nu? Uh, ze zijn zelfstandig, maar je merkt dat er een politieke alliantie is gekomen... tussen de Koerdische regering van Barzani en de, de shiitische partij van Assad. Uh, de andere belangrijke Koerd in Irak, Jalal Talibani, is nu natuurlijk door een beroerte uitgeschakeld en zal waarschijnlijk niet meer terugkomen als president. Heeft dat invloed op de politieke situatie in Irak? Ja, uh, je kunt heel veel leden van Taliban Talibani zeggen, maar hij heeft de af, af, afgelopen jaren vrij vaak bemiddeld in dreigende conflicten. En lijkt ook een beroerte te hebben gekregen vlak na een overleg met Al-Maliki, wat een dreigende militaire confrontatie tussen Al-Maliki's leger en de Koerden heeft gesust. Oké. Okay. Um, heel kort, de federale staat zoals Irak die uh, heeft, is die op termijn volgens u houdbaar? Um, er zou een werkzame federatie kunnen zijn, maar als gezegd, Al-Maliki probeert nu een veel sterker centrale staat en een veel minder democratische staat te creëren. Ik denk dat als een mate van federatie is waarin iedereen deelt in de olieinkomsten, inkomsten maar tegelijkertijd een relatieve autonomie heeft, dat dan die balans kan worden bewaard. Maar als gezegd, Al-Maliki is nu hard bezig om zijn eigen heerschappij te vestigen. Als hij alles naar toe toetrekt, wordt het onhoudbaar, zegt u. Ja. Michiel Lezenberg, hartelijk dank voor uw komst. We gaan nog even naar Thailand, met geluidskunstenares Silia Erens. Ondertussen in... Thailand. Kokut. Dat was Bureau Buitenland voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Dan met onder meer een reportage uit Haiti. Een mooie avond.